Op het strand bij Hoek van Holland is een lading paraffine aangespoeld. Vermoedelijk afkomstig van een boorplatform. Het gaat vooralsnog om een kleine hoeveelheid van het kaarsvetachtige spul. In de loop van de ochtend bekijkt de Rijkswaterstaat of er nog meer is aangespoeld. Donderdag werd bekend dat op de Friese kust bij Holward zo'n 5000 liter paraffine is aangespoeld. Het is onbekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben.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 Ook al voelen we daar zomersgewijs maar heel weinig van. Ik hoop dat Joke Hermsen gisteren alle warme belangstelling van de wereld heeft mogen ervaren op haar vijftigste verjaardag. Op 29 juli 1961 werd Joke Hermsen geboren. De filosoof en schrijfster debuteerde met de roman Het Dameoffer, gevolgd door de historische roman Tweeduister. In 2010 was zij te gast in deze bijdrage van RKK, waarin Gerard Klaassen met zijn tafelgenoten praat over leven, werk en geloof. Het woord is aan uw amabele gastheer Gerard Klaassen. Joke Hermsen, schrijfster, filosoof, essayiste, winnares van de Jan Handel sc prijs voor Heimwee naar de mens en voor de liefde dus genomineerd voor de longlist van de Libris Literatuurprijs.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 Een dominee kunnen zijn of een predikant? <laughs> ik weet niet of ik dat nu als een compliment. Het is heel taal, dit. Ik, het woord complimenten eerlijk gezegd <laughs> helemaal niet de me achteraf gehad. <laughs> nou ja, um, het, het, als het, als het wat, wat, wat, wat, wat, hoe zal ik het zeggen, um, preekziek klinkt. Dat is niet de bedoeling, hoor. Maar het is misschien omdat ik met enige zorgvuldigheid... mijn woorden ja. probeer te kiezen. Zeker. En... Um,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 Jij trekt het land door. Dat doe je al jaren met uh, mm -hmm. lezingen en spreekbeurten. Oh, je ja. bent even de meest gevraagde spreeksters in het land. Niet nou, alleen dat weet als schrijfster, Nou ik wel. Ja. <laughs> Volg het een beetje. Je uh, bent net weer terug bijvoorbeeld uit Schiedam vandaag. Ja.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 plek om iets wat langer bij bepaalde vragen stil te staan. En wat staan. heb je daar gedaan in Schiedam? En in Schiedam Waar ging het over? ik ja, wat denk je, Een lezing gehouden oh. over de tijd. En over het essay wat ik dus hier uh, onder embargo al uh, heb meegenomen. Ja, en Ach, net uh, uh, verschenen een is. Een van het uh, bergtopje op zie ik. Ja, een ja. plaatje van Veselé op de voorkant. Dus windstilte van de ziel. Ja. Die, uh, dat was Schiedam. En, maar je bent ook net terug eigenlijk uit, de Lauw, uit het Lauwersmeer. Ja. En dat is een uh, heel andere kost. Daar heb ik voor de Vrijzinnige een experiment ondergaan, voor de VPRO. Die vieren de avonden, het programma viert 15-jarig bestaan. En hebben het experiment wat Godfried Bomans en Jan Wolkers... uit jaren geleden op de Rottemerplaats hebben gedaan. Begin jaren zeventig. Precies, veertig jaar geleden alweer.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 Helemaal zo lekker. Joker. Ja. Ja. ja. Verder was het waarschijnlijk alleen maar nieuwsgierigheid... maar het is het idee hè? dat je daar dus ligt. Lauwersmeerse Bart met een <laughs> lange baard. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar je was blij dat je weer naar huis komt. Ja, het is heel... Kijk, ik... ik, ik, ik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 als ik dat zo vrij mag zeggen, tegenover een geleerde. Wow. Je bent uh, filosoof, je bent uh, ook gepromoveerd zelfs in 1993. Mm -hmm. uh, op een proefschrift op uh, uh, Louandre andré Salomé, schilderes, Belle van Zuilen en de schrijfster, de, ik dacht Oost-Duitse dichteres Inge... Oostenrijks. Oostenrijks, ja. ja. Um, maar je bent ook... Um, Schrijfster. Hmm. en je hebt inmiddels ook een aantal uh, romans gepubliceerd. Hè? dame over 2000, de profielschets. Uh, hij ben naar de mens en je bent ook een aantal keren bekroond. Uh, de liefde wat... dus, ja. Hij werd de mens, was een extra ja. idee. Ja. Het is dus een soort uh, combinatie ja. die jij in je leven Ja. ja. Ik, heb, ik heb zowel literatuur als filosofie gestudeerd... <laughs> en daarna ben ik ook uh, in beide genres uh, losgegaan, als het ware. En schrijf uh, wissel eigenlijk het schrijven van romans af...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 Verzet je gedachten. Ja. Of lucht je ziel, schrijf ik zelfs. Nou, nou, nou, dan, dan Lopen na, da, is iets dan, dan waardoor je... Juist naartoe. Ja. Want, uh, ja. de, wij spreken nu over de tijd. Maar jouw essay, uh, wat dus een voornamelijk rol gaat spelen... in de komende maand voor de spiritualiteit... heet de windstilte van de ziel. Ja. Dus er zit een andere component aan vast. We spreken over de verhouding tussen...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 en proberen om helemaal in het ritme van het lopen terecht te komen. En ik moet je zeggen dat dat um, een heel ja, aangename... louterende ervaring is geweest...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 Peregrinos, presten me een tapera para mi niño. A la huella, a la huella, soles y lunas. Los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del canto, ay, bueibar, sí que mi niño ya viene a Gale sitio, un ranchito de quincho solo bien para Dos alientos amigos, la luna clara, a la huella, a la huella, José y María, con un dios escondido nadie sabía. Het is een hard Mercedes stemmen. Sosa, ja. La Peregrination. In elke kaas andersdenkenden met als gast Joker Hermsen. Ik denk dus dat die ziel vooral zich in de muziek ja. echt toch ja. uh, het, het sterkst kan uiten. Ja, en het ons je, ook dankzij de muziek het diepst kan raken. Ik denk dat het ook komt omdat we voor de muziek geen, niet zoveel taal nodig hebben, geen andere taal. Ja. We kunnen het direct ervaren. Ja.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 Zeppen, ja. daar word je waanzinnig moe van. Ja. Dat moet je niet doen. Nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat wij niet alleen door de, zeg maar, de economie voortdurend worden opgedreven. door tot sneller handelen, sneller kopen, meer consumeren. Dat is een enorme tijdversnelling die op de productie heeft plaatsgevonden. Je koopt een mobieltje en een paar dagen later is er alweer een verouderd model. Maar, dus we moeten ook steeds meer presteren op de werkvloer.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 de vervreemding van de mens ten opzichte van zichzelf... maar ook dat ver doorgevoerde, gevoerde, dat ver doorgevoerde consumentisme, een, een materialisme. Mm. Je spreekt over de vereconomisering van de mens... Egocentrisme. Ik, ik kijk me aan met een gezin. Ja. Heb ik dit allemaal geschreven? Nee hoor, nee, nee, ik nee, weet het wel. Eh, over ja. en zoals ja. je dat zo mooi formuleert, ja. Ja. ideologische ja. lethargie. Ja, nou ja, kijk, het is niet zo dat ik, een, dat ik een cultuurpessimist ben, maar ik ben wel bezorgd om een aantal zaken. Uh, Bergson waarschuwde al zo'n jaren zeventig geleden, net als trouwens Charlie Chaplin, die daarom niet voor niets op mijn boek prijkt, dat als de mens zich volledig door het gareel van die kloktijd en die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 dat verschil dreigt zoek te raken... als we te veel aan die leiband van die economische tijd lopen... en te weinig ontspannen en te weinig rust nemen. En dan Be dreigt ja. dus die vervreemding van de mens... Ja. kortom, dan dreigt er een soort verdingerlijking van de mens. Maar ik zoiets, die zei, niet als een soort um, um, um, medicijn... maar hij als we ons leven op zijn beloop durven ja? laten. Dus het is ja. een tijdloos gegeven. Hè? Ja, het is prachtig. aan le moi se laisse vivre schrijft hij. Hij heeft dan over dat moi profond, hè, dat innerlijke zelf... wat ingebed ligt in die innerlijke tijd, als het ware. En als we een passieve ontvankelijkheid...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 lay them with down Stiller than the fields That the fool do. Beautiful as pictures No mandroon No mandroon Though lie the most of Muslim frames, duties of customer and hyder name all must contend it. Monk, such a unique society society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 Ikke, ikke, ikke. Kopen, kopen, kopen. Feesten, feesten, feesten. En ik geloof dat het een tamelijk adequate beschrijving is... van de 21 ste eeuwse westerse mens. En ik meen dus dat dat een zeer, hoe moet je het zeggen... kortzichtig uh, visie... Uh, van de mens is. Dat de mens veel meer is... dan dat ik kopen vind. Maar feesten. in Nederland zijn bijvoorbeeld alleen de SGP en de SP... tegen de koopzondag. En Joke Hermsen. En Joke Hermsen, ja. ja. nou weet je, alle grote, <laughs> alle grote culturen en godsdiensten... Eh? hebben zo'n rustdag. Eh. En niet voor niets. Ze hebben allemaal een intermezzo ingebouwd... op die drukke werkweek. En waarom? Omdat die...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 Ket never, never, never. Stevens De wind Hij zegt de De wind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 komen de mensen naar jou toe voor signeermomenten en zo. Ja. Je wordt druk beklant, hè? <laughs> nou ja, het stilde de Tijd uh, boek heeft wat mij betreft... voor mijzelf een, een, een, een wat uh, bizar resultaat opgeleverd... namelijk een topdrukte. <laughs> en ik moet ook echt mijn tijd bewaken... Ik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 Kloosterkloktijd, kun je zeggen, hebben zij ook voldoende tijd voor al die nou ja, contemplatie, meditatie? Eh, die ja. zij natuurlijk ja. op hun manier beleven daar. Ja, uh, Joke, uh, we zijn bijna aan de klok van twaalf. Uh, dat betekent dat je hier deze studio weer gaat verlaten en weer de tijd in de gaten moet houden. Ja. Uh, de, de, de auto in, want je bent niet met de trein, hè? En uh, morgen op tijd weer op ook en zo. Hè? Dan morgen ook weer ja, gewoon uh, opname voor de Caro televisie. Ik ja. heb het maar druk met de Caro. Uh, deze ja. dag toch zeg jij? Ja. Je voelt van de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 U hoorde Gerard Klaassen in gesprek met Joke Hermsen... in een aflevering van Andersdenkenden, een bijdrage van RKK. Eerdere uitgezonden in oktober 2010. Joke vierde gisteren haar vijftigste verjaardag. En eind dit jaar verschijnt haar nieuwe roman getiteld Blindgangers. Dit is Radio 1. Vlucht in het verleden. Vluchten in het verleden was eerder deze nacht, tussen twee en drie. En we luisteren nu naar nachtvluchten. En vragen of opmerkingen over die uitzendingen... die kunt u aan ons mailen via nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl. omroepmax.nl. U kunt ook naar onze site gaan, dat is nachtvluchten.fm. En daar vindt u alle overige contactmogelijkheden. Ik wil ze ook wel eventjes aan u doorgeven op dit vroege tijdstip. Drie minuten bijna voor zes. Uh, schrijven kan naar nachtvluchten bij Max, en dan is het adres postbus 518 1200 Alpha mike in Hilversum. Dus postbus 518 1200 Alpha mike in Hilversum. En wilt u van tevoren weten wat er zowel de revue gaat passeren... dan kunt u daar ook weer op verschillende manieren achter komen. U kunt kijken op die site nachtvluchten.fm... of u gaat naar teletekstpagina 331. En dan nu met tromgelroffel. Hebben wij dat ook? Ja, dat hebben wij. De prijswinnaars van het boek geschreven door Jan en Sanne Terlauw. Getiteld Hellehonden. En verschenen bij uitgeverij De Nieuw Amsterdam. De winnaars zijn Olga Goos in een slachter uit Soest... Eddie Kanbier uit Wassenaar. Berendina Jasma uit Drachten. En A. Veenstra uit Leeuwarden. Deze gelukkige winnaars wisten te melden dat de hoofdpersoon Leonie Reders uit het boek Helle Honden. met haar gezin in het Stift woont. En dat behoorde tot 1 januari 2001 tot de gemeente Weerselo. En nu hoort het bij de gemeente Dinkeland. Volgens mij heb ik het nu helemaal correct weergegeven. De namen van de winnaars staan ook op onze site nachtvluchten.fm. De boeken komen naar u toe, even geduld... want in vakantietijd kunnen de dingen wat langer op zich laten wachten natuurlijk. Het is bijna anderhalve minuut voor zes. Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal... daarna het laatste uur van onze uitzending deze week. Met de welluidende titel Nachtvlucht en Zomercocktail. Daarin is de gast op deze Zwarte Zaterdag... wegenwachter Rigo Severs. Wij verheugen ons op een leerzaam en verhelderend gesprek. Ook zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar alle spannende anekdotes. Hij zit al glimlachend aan de andere kant van het glas. Dus ik verheug me erop en hopelijk u ook. Graag tot zometeen. Mm-hmm.